Kees groot, met het NOS-journaal. De Republikeinen in de Amerikaanse Senaat weigeren de voordracht van Merrick Garland... als nieuwe rechter in het Hooggerechtshof in overweging te nemen. Ze blijven erbij dat de benoeming moet worden uitgesteld tot na de presidentsverkiezingen. President Obama droeg Garland vandaag voor... om de onlangs overleden conservatieve rechter Scalia op te volgen. De leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat heeft gezegd... dat hij niets gaat doen met de nominatie en dat er geen kennismakingsgesprek komt... Garland staat bekend als gematigd. Obama had gehoopt dat hij voor zowel democraten als republikeinen acceptabel zou zijn. Er komt geen stemwijzer voor het Oekraïne-referendum op 6 april. ProDemos, de organisatie achter de stemwijzer, heeft geen subsidiegeld gekregen... omdat het geld op was toen de aanvraag beoordeeld werd. ProDemos heeft nog gekeken of de stemwijzer er via een andere weg toch kon komen... maar zonder geld bijleggen bleek dat niet mogelijk... Een andere kieshulp bij het referendum van Kieskompas kreeg wel geld uit de subsidiepot. Het is Amerikaanse wetenschappers gelukt om het geheugen van muizen met beginnende Alzheimer weer te laten werken. Door een bepaald gebied in de hersenen te stimuleren, kregen de muizen een herinnering terug. Wat de onderzoekers bij de muizen hebben gedaan, kan niet zomaar bij mensen. Toch is dit volgens hen een grote stap in de zoektocht naar genezing van Alzheimer. De koepelgevangenis in Arnhem blijft tot 1 april volgend jaar een noodopvang voor vluchtelingen. Het gemeentebestuur heeft dat besloten nadat gesprekken met buurtbewoners positief waren verlopen. Volgens de verantwoordelijke wethouder hebben de buurtbewoners zich massaal over de vluchtelingen ontfermd. Nu de koepelgevangenis la langer in gebruik blijft hoeven vluchtelingen die inmiddels in Arnhem een netwerk hebben opgebouwd niet te verhuizen naar andere locaties.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 Avond. tussen 10 uur en middernacht presenteert Charlotte Duif tussen eb en vloed. Kom, luisteraars van harte. Ja, misschien zijn er wel jaren onder u, die feliciteren in elk geval. Maar ik wilde zeggen natuurlijk, van harte welkom bij weer twee uur tussen Epp en Vloed. En ik ben hier vanavond niet alleen, want ook mijn goede vriend Onno Hulshoff is hier in de studio. Onno, welkom. Ja. En wij hebben vandaag lekker doorgebracht in het Haagse. En wat zeg je? Wij hebben vandaag lekker doorgebracht in het Haagse. Wacht even, ik moet even het zand uit mijn oren... Oh ja, en in die En in scheveningen, En in die op het strand. Ja, het nog nogal, hè? Ja, het was flink. Het, het, was, het was koud, ja, maar we hebben lekker binnen, ja. binnen lekker het een cappuccinootje gedaan. daarna, was was wel warm, uh, zeg? Ja, Poeh, Daar was het warm. Ja. Daar hadden ja, ze van die uh, elementen aanstaan. Ja, ja. En uh, daarna natuurlijk naar Den Haag, Bidhoff nog even op geweest. huis ja. bekeken, de buitenkant dan wel. Op het plein de lekker rutte, een wijntje gedronken een biertje. Nou, maar goed, lekker dagje gehad. Ja. Vanavond afgesloten met Chinees. Nou. Is een klein Chinees in de binnen gewerkt? heerlijk allemaal. Nou, ja, geniet van het leven zou ik zeggen, luisteraars, want uh, het duurt maar even. Ja, en uh, het trieste nieuws bereikte ons van de week dat een zoveelste uh, grootste uh, uh, muzikant, popartiest, Keith Emerson, ja, Keith Emerson uh, is overleden van uh, de groep Emerson, Lake Palmer. En uh, dat bracht Onno op het idee, Onno vertelt zelf maar eigenlijk. Nou nee, ik heb hem eigenlijk al, hadden we hem even maandag ook al gedraaid uh, mm -hmm. heen, uh, het luncht, ja. maar ja, ik denk ik wil dit nummer toch nog een keer uh, draaien ook uh, in App en Vloed. Een prachtig nummer uh, van uh, Emerson, Lake and Palmer uh, het nummer Cellavi. vie. have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you?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 Ja, like a song Out of tune and out of time Maar natuurlijk, uh, volkomen gelijk in. Zo is het leven, nou, stellen Ja, heen. zo gaat het. Zo gaat het. Uh, ik, weet je hoe oud hij geworden is, die mannen, Ik meen 71. Oh, oh dus Ja, hij cool. hoort niet uh, bij het uh, bekende groepje eigenlijk wat uh, de 67ers zijn. Uh... Ah, Oké, okay, dus niet, niet, niet piepjong, dus. <laughs> nee, nee, nee. Maar ja, ja. ik wel jong, toch? Ja. Want de, de tegenwoordig worden... Ja, gisteren die, die veteraan... Die, die, ja, 99. jaar en zo, Zag je die, die kop met haar, hè? <laughs> Die slagen erin, ik denk maar. 99 jaar en dan... Ja, uh, ja hij is toen tol, Hij was al lang. Het was ook een lange man. Ja, ja. En uh, ja, ook nog een <nach> militair geweest. Uh, hij heeft ook kloot de ja. Willemsorde gekregen, die, die man. Ja, ja maar heeft die al, uh, enkele jaren geleden had hij die, die uh, ja. gekregen, ja. En uh, nu was het eigenlijk uh, de. Hoe heet het? Hè, het uh, uh, echt een, uh, een peloton die het nu uh, weer kreeg. Okay. De laatste keer was het uh, in 1949 of zo. Of uh, vlak na de oorlog. Dat er een echt een, uh, een heel team, zeg maar. Uh, de, Wilhelmsorde de Wilhelmsorde kreeg. De kreeg, ja. ja. En wij waren er vanmiddag op het Binnenhof? Ja. Het was, was niks meer te beleven. Nee, nee. Uh, Waarschijnlijk hadden ze. Wel een hoop militairen en hoop, een hoop. Ja, maar de Saucé. Ja, ik denk toch ook wel weer een de beetje. Politie allemaal. In uh, de gaten houden. Ja, ja, ja. Dreigingsgevaar nee, toch? Ja. ja. Nou ja, ik voelde me wel veilig daar hoor. Mm -hmm. ja, ja, je, je kan nooit weten wat er gebeurt. Maar ja. Ik denk als er een aanslag wordt gepleegd, dat ze dan ook wel. Een moment op zoek dat er een hele hoop volk op de benen. Ja. Is En niet dat orna Wilson of een Sjakel daar vrijwel? Ja, maar nu is misschien dat het vanmiddag dan uh, wel maar een was en ik had het een beetje aangekondigd dat ik even naar binnen of ja, ja, Rutte is ook gelijk naar huis gegaan. Ja, hier meteen opgestapt. Uh, Maris van Buringen die stuurt ons een, een, een link naar een mooi lied en het heet uh, The Song of Seagoat Peter. De Song of Seagoat Peter. Ik weet niet. Uh, welke groep het is zo gauw, maar dat gaan we, daar gaan we achterkomen. We gaan hem in ieder geval even draaien. Marius, bedankt. Uh, heel erg benieuwd wat je ons weer hebt uh, toegestuurd. Dit, oh, dit, dit is, is Pieter dit is. Sinfield. En de uh, Song of the Seagoat is het. Song of Seagoat. En uh, de zanger is dus Pieter Sinfield. Maar dit is uh, precies ook zelf hier. Hè? Is het zo? Heb, je dit, heb je dit niet hetzelfde nummer... Uh? Nou, en in elk geval uh, is de titel uh, die ik nou doorkeer, eens anders. Je hebt twee dingen door elkaar. Oh, wacht even. Ja. ja natuurlijk. Ja, de ja. duif is weer bezig, hoor. Ja. Nou, ah. dit, dit, dit nummer, ik ga, nou, dan ga ik Dat nummer natuurlijk even opnieuw starten. Ja. Door je, want dan moeten er wel eventjes echt van genieten natuurlijk, want ik wil, wel weten hoe het. Uh... Ik denk, nou, dit is precies hetzelfde. Dit ja, is een... dat Heb je goed ah. gehoord? U mag door naar de volgende ronde. <laughs> nou, dit is dus de Song of Seagoat van Pieter Sinfield. It drains like an endless day De was dat met A Song of Seagoat. En we kregen die tip door van Marius van Buren uit Verredenia in Spanje. Die uh, ja, man weet zoveel muziek van, van muziek af. En die heeft ook een hele uitzending inmiddels uh, zijn eigen radiostation verzorgd, uh, helemaal over Emerson Lake en Palmer. En uh, hij komt af en toe met uh, hele originele muziek aandragen. Waar ik dan in ieder geval nog nooit van gehoord heb. Ik weet niet of jij. Uh, nee, nee. nee. Zijn mij ook niets? Nee, Pieter Sinfield. Ik, uh, we moeten maar eens googlen zo wie dat precies is. Want uh, hij zal ongetwijfeld uh, bekend zijn uh, uh, in de muziekwereld. Maar ik, ik kan het even niet plaatsen. We gaan genieten van de Beach Boys. I can hear music. From the dark. Leek meer een beetje op... Uh... Ja, hij zou het moeten doen. Maar... Uh, ja. We, gaan, we geven hem gewoon nog een herkans in. De Beach Boys. Want uh, die komen net van het strand aflopen, die jongens natuurlijk. Die hebben het hartstikke druk gehad vandaag. De... Ook uitgewaaid. Kijk, we hebben zo al. <laughs>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 If I didn't tell him Zonder uitvoering van uh, California Dreaming. Dat was natuurlijk Diana Kroll. Uh, eigenlijk ook van oorsprong jazz-zangeres. Maar ja, ze heeft ook een uh, prachtig album gemaakt. Met allemaal covers. Waaronder ook dit nummer: uh, California Dreaming. Uh, we gaan eventjes iets draaien van Beck. En die bezingt de morgen. Morning. times it done Met How Deep is Your Love. Blijft altijd lekker muziek om te draaien hoor, de Bee Gees. De Bee Gees, zeker. Goeie nummers. Uh, uh, heb jij meer met het Staying Alive repertoire? Of heb jij meer met die oude nummers zoals Massachusetts? En zo? Allemaal eigenlijk wel. Alles wel? Ja, ja. Hele... ja het is niet zo dat het verschil dat ik wel eens uh, vertelde met de Rolling Stones. Okay. Dat was echt, de vroegere nummers echt prima... maar vanaf het album Black and Blue bijvoorbeeld... dat was bij mij... nou, gewoon ja. maar in, mij in de prullenbakken. Maar ja, goed, dat is ieder een eigen smaak. Misschien zijn er wel luisteraars die zeggen van... ja, ik vind het zelfs nog beter, bij wijze van spreken. We gaan ja. iets draaien van levensgevaarlijke beesten... althans, als je daardoor gebeten wordt. Duiven? Nee. <laughs> Duiven, ja. <laughs> oh, Schorpioenen. Oh ja. The Scorpions, Wind of Change. Follow the Moscow, down to Gonki Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by. van Wind. Wind of Change. De Scorpions waren dat. Vrij onbekend nummer voor mij althans, maar wel, uh, wel mooi. Oh no? De klanken zijn maar wel bekend hoor. Ja. ja. Ik ga zo direct even met jou overleggen, want uh, ja, het wordt toch tijd dat jij ook weer eens een, uh, oh, een keuze oh, maakt. Oh, <laughs> ah, wel nee Ik ben gewoon alleen maar hier om jou een beetje te... te narren. <laughs> <laughs> ook, ook. Ja, ja, ah. <laughs> ja, ja. ja, ja, ja. Uh, if you leave me now, chica. Oké, okay, doei. <laughs> Is Pieter Citera, de groep heet Chicago en dat was natuurlijk een gigantische hit If You Leave Me Now, en uh, Magis van Buringen. Uit het verre Spanje uh, tipte ons over een mooi nummer van Bonnie Raid. Het album heet Digging Deep, en het nummer heet The Gypsy in Me. We gaan ervan genieten. Ja, Marius van Buuringen heeft ontdekt dat er een beetje een gypsy in hem zit. In <laughs> dat maakt hem helemaal in de war. Hij gaf met het verkeerde nummer door, zegt hij. <laughs> Hoor je dat ook nou? Marius gaf ons het verkeerde nummer door zomaar, ja. Oh, dat G weet ik niet. Ja, uh, ik vind het best wel een lekker nummer trouwens. Ja, ik was net uh, koffie aan het zetten, dus ik ja. heb er weinig uh, van mij <laughs> Het is, is wel een beetje, beetje een tempo nummer, maar het is wel het is een lekker nummer. Ja. Nou ah, ja, was was net ook met de uh, bieds... Nee? Bo Bonnie Raitt nee, is trouwens sorry. toch een geweldige zangeres, maar jij bedoelde uh, If You Need Somebody, oftewel als je iemand nodig hebt. Nou, dan gaan we daar naar luisteren. Buddy. En Orno, die houdt van Duitse vrouwen, ze moet ook nog een beetje, oh. wild, ze moet ook nog een <laughs> beetje wild zijn. <laughs> nou, wat slaat dat nou weer op, man? Kim, Kim is natuurlijk, die is sowieso... Die is, uh, Brits. Nee, maar die is sowieso waald natuurlijk. Ja, die is waald sowieso, die is ja. ja, ja. Uh, uh, anytime, en, en anywhere. dat kan, kan ook uh, waald worden. Ja, helemaal, ja, nou... Ik <Tab flaws> me de bek niet los. Ja, en ik nam het nummer toch maar eigenlijk euh, zocht ik zo uit. Want jij ja, was toch wel met de Beach Boys uh, bezig. Met een beetje flinke. Uh, ja. Doem doem doem dus ik denk, nou. Doe je deze er ook maar even. Ja, doe dat kunnen. Nou, uh, Nena en Kim Wild. Uh, Nena kent u natuurlijk van uh, 55 Loefball. 99. Oh, 99, oh, ik dacht. Dat. Ik dacht dat het er 44 waren. Ja, ja, je dacht ook van, uh, nee. hoef ik er niet zoveel op te blazen. Ja, ja. scheld weer adem. Ja, ik heb toch wel ja, een opgeblazen ja, ja, ja. gevoel door die Chinezen ja. vandaag. vanavond. Nou goed, Hot het je maakt allemaal niet uit. Nena en Kim Wild, daar komen ze aan. We houden wel van om ons wakker te houden. Dat dacht ik ook, ja. ja. Ah, wel lekker, wel lekker. We gaan straks weer op de rustige tour, luisteraars. We lopen dus maar. Zou ze nog steeds uh, populair zijn in Duitsland, Nena? Nou, uh, nee nou. Oh, ja. ja, uh, uh, nou ja, weet je dat? Ja, dat is zo te zeggen. Of uh, sinds die ballonnen allemaal kapot zijn gegaan, is, het, uh, is, de, carrière, <laughs> is de carrière ook de, de Bietenbrug op? Nee, maar ja. ik weet wel van uh, Kim Waald. Ja. Uh, die zingt nog wel Ja. ja. Uh, Kids in America, toch? toch Kids in America, nummer? Ja, ja ook een nummer van Kimberhout. Uh, ik kijk op mijn klok. Hier ja, hebben we nog maar drie kwart minuten gaan. Dus ik zet, uh, ik zet uh, de, de playlist van de computer er maar even in. En dan uh, gaan we naadloos over naar het nieuws van 11 uh, uur. En dan zijn wij straks nog een vol uur bij u terug. Tot zo. Tot zo.